Ze met het NOS journaal. In een Barcelona is een man doodgeschoten die met een mes een politiebureau was binnengedrongen. De man was volgens de politie van Algerijnse afkomst en zou Alou Akbar hebben geroepen. De agenten probeerden hem het bureau uit te werken, maar toen dat niet lukte, werd er geschoten. De omgeving van het politiebureau is afgesloten. De politie bekijkt camerabeelden en ze willen vooral weten of de man alleen handelde of dat het om een geplande actie gaat. Mensen die individueel voor hun pensioen sparen... krijgen waarschijnlijk te maken met flinke tegenvallers... als ze met pensioen gaan. Dat constateert de Volkskrant na een rondgang langs bedrijven. Het gaat om Nederlanders die buiten een cao vallen. Voor iemand die individueel spaart... wordt op de eerste dag van zijn pensioen een uitkeringsregeling getroffen. De uitkering kan flink tegenvallen als de rente op dat moment laag is. Tienduizenden mensen zijn al de dupe, constateert de Volkskrant, en voor nog eens duizenden mensen dreigt hetzelfde. Bij de aardbevingen van gisteren op het Indonesische eiland Lombok zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De schokken van gisteren hadden een kracht van 6,3 en 6,9. De mensen zijn volgens de reddingsdienst omgekomen toen hun huis instortte of omdat ze een hartaanval kregen. Bij een serie aardbevingen twee weken geleden kwamen 460 mensen om het leven. Bij een poeliersbedrijf in Arnhem woedt een grote brand. Vermoedelijk is het vuur ontstaan in een koelcel. Er stijgen dikke zwarte rookwolken op die te zien zijn tot in de wijde omgeving. Daarom geldt het advies voor bewoners en bedrijven in de omgeving om ramen en deuren gesloten te houden.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 een uh, lekkere raadje-plaatje-plaat zo aan het begin van uur drie. Ja, wie zong dit nummer nou? He? Het heet Baker Streets, maar wie zong hem nou? Uiteindelijk had je het goed, uh, Albert-Jan. Gary Rafferty. Dat is uh, de uitvoerende artiest van uh, deze plaats. Even na vier uur, welkom terug bij ZOS, oftewel Zandvoort op zaterdag. In het derde uur uh, de volgende onderwerpen. Ja, ook het derde uur weer vele, vele onderwerpen. Waaronder rond de klok van kwart over vier Pit Report. En er is erg veel nieuws uit de wereld van de Formule 1 niet alleen de stoeltjeswissels, maar ook het stoppen van uh, Fernando Alonso met de Formule 1. Dus erg veel nieuws uh, tijdens uh, Pit Report rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we Dier van de Week. Vorige week hadden we Twickel. Twickel is nog steeds, uh, heeft helaas ook nog geen thuis gevonden. Maar deze week hebben we Mozes in de aanbieding. Uh, dat is de Dier van de Week rond de klok van half vijf. Gedicht van de Week. Wees nog even puzzelen voorop, want hij heeft er een stuk of zes liggen. En hij mag daar één uit kiezen. Dus welke het wordt, het blijft nog even een verrassing. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. En we gaan rond de klok van tien over half vijf natuurlijk nog even live schakelen... met het circuit Zandvoort met onze collega Willem van Densen. Want uh, momenteel wordt uh, daar de, de Porsche Carrera Cup verreden... met deelde Nederlandse deelname... Een derde start, startplek voor Jaap van Lagen. Hoe die race zich verder ontwikkelt en hoe dat verder gaat, dat hoort u allemaal rond de klok van tien over half vijf. Dus een vol programma, ook het derde uur met Zandvoort op zaterdag. Dus genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. En dat meekijken doe je via www.zfm-live.nl. Www en dachten wij de beelden gevonden te hebben van de Porsche Carrera Cup? Maar volgens mij klopt er helemaal niks van, Albertje. Uh, oh, nou ja, het zou toch een li livestream zijn? Het zou een livestream zijn, maar nou, volgens mij is dit een heel andere nee. race. Nee, klopt wel. De ladies' uh, race. Ja, zoiets. <laughs> <laughs> Laten we het in de gaten, en anders gaan we straks lekker naar Willeverdessen daar op het circuit. Muziek en informatie hoor je op de zaterdagmiddag bij CFM. Van 2 tot 5, Zandvoort op zaterdag. Met zojuist de single van Justin Timberlake en Chris Teppleton. En Say Something. Juist dadelijk het Formule 1 nieuws, de stoeltjes dan, zoals Albert-Jan het net noemde. We zijn natuurlijk heel benieuwd wie waarheen gaat volgend jaar, 2019. En we gaan ons alvast een klein beetje opwarmen voor de race van volgende week natuurlijk. Spa, heb je daar al nieuws over, Albert-Jan? Uh, nee, maar wellicht dat uh, Max uh, wat uh, gridstraffen krijgt aangemeten. Hmm. Hmm. Wordt word vervolgd. Oké, okay, zo dadelijk. Weer een hit uit de jaren 80, de casebo en I like Chopin. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, Ditmaal schakelen we niet live naar het circuit Zandvoort, maar de man die tegenover mij zit in de stoel. Albert Jan met het uh, nieuws uit Formule 1-land. Allereerst, Fernando Alonso is volgend jaar niet in de Formule 1 te bewonderen. De 37-jarige Spanjaard neemt na 17 jaar afscheid van de belangrijke autosportklasse. Alonso greep in 2005 en 2006 in dienst van Renault. De wereldtitel in de Formule 1. Na 17 jaar in deze geweldige sport is het tijd voor verandering. Ik heb genoten van elke minuut en alle prachtige seizoenen. Ik kan de mensen die dit hebben mogelijk gemaakt niet vaak genoeg bedanken... laat de coureur van McLaren weten. Alonso maakte in 2001 bij Minardi zijn debuut in de Formule 1. Hij boekte vooralsnog 32 overwinningen. Alonso wil als tweede coureur ooit de Triple Crown behalen... oftewel het winnen van de Grand Prix van Monaco in de Formule 1, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500. De eerste twee wedstrijden heeft hij al gewonnen... dus rest nog de Indy 500. Alonso staat in het huidige seizoen op de negende plek in het klassement... er zijn nog negen Grand Prix te rijden. Maar hij heeft echt genoten. Hij heeft genoten. En nou, nou, nou dat Indy 500 nog, dan heeft hij de Triple Crown. Volgens ESPN is de kogel door de kerk. Pierre Gasly volgt Daniel Ricciardo op bij Red Bull... en wordt daardoor teamgenoot van Max Verstappen. Volgens de Amerikaanse sportsender wist Fernando Alonso al even... dat hij de Formule 1 zou gaan verlaten. Waardoor Zak Brown, teambaas van McLaren... Renault Ricciardo al snel benaderde. De Australië koos echter verrassend voor Renault. Vervolgens zou Alonso een goed woordje hebben gedaan... voor zijn vriend Carlos Sainz... zodat hij niet voor Red Bull, maar voor McLaren zou kiezen. Hierdoor lijkt de weg vrij voor Gasly naar Red Bull. Momenteel rijdt hij bij Toro Rosso. Wie het andere stoeltje bij McLaren krijgt naast Sainz is twijfelachtig. Stoffel van Doorn is niet zeker van zijn plek na een matig seizoen. Lenden Norris wordt genoemd als opvolger. Carlos Sainz Jr., zoals gezegd, rijdt vanaf volgend seizoen voor de Formule 1-ring van McLaren. De transfer van een 23 jarige Spanjaard, dit jaar door Red Bull nog verhuurd aan het fabrieksteam van Renault, hing al een tijdje in de lucht. Hij heeft een contract voor meerdere jaren getekend. Renault-baas Cyril Ad Abit. De Boel heeft in een gesprek met de Duitse automotor en sport... verneinig uitgehaald richting Red Bull... met wie de Fransen momenteel midden in een vechtscheiding zitten. Als Renault zijnde moeten, moeten we het meest goed maken op het gebied van de auto... het chassis. De motor is goed genoeg om een auto op pole position te zetten... races te winnen en om de wereldtitel te vechten. Red Bull bewijst dat. Zonder hun eigen problemen hadden ze zelf echt mee kunnen doen... in de strijd om de wereldtitel... Ze zijn geregeld uitgevallen, maar slechts twee van hun uitvalbeurten hadden te maken met de motor. Volgens Abitaboul heeft Red Bull het team van Max Verstappen een onhandige keuze gemaakt door over te stappen op Honda-motoren. Ik ben over te overtuigd dat we met Renault in 2019 de aansluiting kunnen maken met Mercedes en Ferrari. Misschien kunnen we, al, kunnen we ze zelfs al voorbij steken. Ik ben tevreden over de snelheid, de betrouwbaarheid moet nog beter en op het aerodynamisch gebied kunnen we nog stappen maken. Daarentegen maakt Max Verstappen zich geen zorgen over de, de vele motorwissels... bij Toro Rosso dit seizoen, waar ze met een Honda-motor rijden. Volgens mij hebben ze niet heel veel problemen gehad. Pierre Gasly en Brendan Hartley wisselden al veel onderdelen van de motor... voor de zomerstop. Volgens Verstappen heeft dit een verkeerd beeld gegeven... over de betrouwbaarheid van de Honda-motor. Red Bull vooruit volgend seizoen hun Renault-krachtbron... voor die van de Japanse fabrikant. In de meeste gevallen hadden ze toch al een mindere kwalificatie gehad... waardoor het weinig verschil maakte om een nieuw exemplaar te laten monteren. Ik ben, het, ik ben niet heel bezorgd. Daarnaast hebben ze nog veel een aantal races om het, het pakket nog beter te begrijpen. Verder is de motor voor volgend jaar nieuw. Die is anders. Hij vervolgt ze leren van hun fouten. Dat is goed. Soms, als ze toch al ver, verder naar achteren staan... kunnen ze een gridpenalty incasseren om dingen te testen. En tot slot, Nicky de Vries maakt komend dit weekend als opvolger van Jan Lammers zijn debuut in het Racing Team Nederland. De 23-jarige Vries kruipt tijdens de zes uur van Silverstone voor het eerst achter het stuur van zijn gele Dallara P217, die het deelt met Frits van Eert en Guido van der Garde. Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben eerder dit jaar bij het team gaan kijken tijdens de races in Spa en Le Mans, maar nu pas begint het besef te komen dat het echt gaat gebeuren. Alles is natuurlijk nog nieuw voor mij, maar de sfeer in het team is in ieder geval super. Want we kennen elkaar goed en we hebben het allemaal hetzelfde doel. Al dus Nick de Vries. Dankjewel Albizan voor het nieuws uit de Pitstraat. I like it.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 Rory, hop up the stool, jump in the coop Big dip on top of the roof fixing on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though Got my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio Diamond hey. district in the chain. Set by you know I'm gang Gang, gang, gang Drop this top and blow a brands Oh, he's so handsome, what's his Chambean pero no jalan Hola. Tu compras todas las Jolambo a mí me la regalan I spend in the club Way you have in the bank This is the New religion Bank In Latino Gang, gang. Yeah Está toda servieta yeah. Pero es que en el close mucha grasa Llamo uh. de la cuchita dentro de casa Yeah uh. Cabrón a ti no te conocen ni en plaza uh. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza uh. Guerrero como Eddy que viva la raza Boricua, me gusta en Cubana. Me gusta el acento de la Colombiana. Como me ve el culo la Dominicana. Los ricos que me chinga la Venezolana. Andamos activos perico pin pin. Billetes de 100 en el maletín. Que retumba el bajo y Valentín. Yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que pa'l pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín in the chat you know I'm gang, gang, gang, gang. Just to stop and blow a brand. Oh, he's so handsome. En la cru, tengo el azúcar, azúcar. tú que vas medio y se fue de pecho como Gini Duca. Ah. Te vamos a tumbar la peluca. Y arranca para el carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. A mí te arriba se haga, me recibe en la traga. Pa pa pa para, si, la camerigaga. Ik wou bijna zeggen, wat vertel je me nu? Joh, dit is zin van uh, Cardi B en uh, Bad Bunny. En I like it, zo vlak voor het uh, dier van de week. Want die gaat er weer aankomen, hè. Zo dadelijk het dier van de week bij CFM. www.zfm-live.nl kan je live uh, meeluisteren. Kan ook via onze app. Maar als je dat via zfm-live.nl doet... kan je ook meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Wij zeggen, een goedemiddag. Ja, dit gevoel had ik nou van de week toen ik bij de kapper zat. Don't you worry about a thing. Komt allemaal wel weer goed. de single van Incognito, daarmee is het er half, half, vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. Wie hebben we in de aanbieding? Mozes. Mozes. En Mozes stelt zichzelf even aan u voor. Door omstandigheden ben ik helaas in het asiel beland. Een van de redenen was er dat er een kat in huis woonde waar ik niet mee overweg kon. Dit kwam vooral doordat ik het grappig vond om erachteraan te rennen. Ik ben namelijk een grote eigenwijze puur. Mozes is mijn naam en ik ben een kruising Labrador-Sennenhond van net één jaar oud. Naar andere honden ben ik sociaal. Wel zoek ik een huis zonder andere dieren. Buiten is het geen probleem voor mij en speel ik graag met andere honden. In mijn vorige huis woonde ik met een andere hond... en ging hier, tot, uh, hier mijn bot een eten tegen verdedigen. Uit voorzorg word ik dus niet bij andere dieren in huis geplaatst. Naar nou, mensen ben ik vriendelijk en enthousiast. Soms vergeet ik ook dat ik best een grote kerel ben... en wil ik wel eens opspringen. Kinderen zijn voor mij ook geen probleem... maar liever heb ik dat ze al wat groter zijn. Ik vind het lastig om mijn rust te nemen in huis... en zoek daarom wel mensen met duidelijk, duidelijk en consequent eh, gedrag. Als mijn baas namelijk alles toelaat... ga ik bij iedereen aandacht opeisen. Alleen thuis zijn ben ik ook gewend. Ben ik dan netjes en zinnelijk en bewaak het huis goed... Ik trek in het begin nog wel aan de lijn, maar als ik eenmaal wandel gaat het al beter. Hier moet ik nog wel wat mee oefenen, net als met de basisregels en commando's. Ik weet van de meesten wel wat het betekent, maar het uitvoeren daarvan, daar heb ik nog af wat moeite mee. Ik zou het leuk vinden om samen met mijn baas op cursus te gaan, zodat ik nog meer kan leren en kan laten zien wat ik, dat ik heel erg slim ben. Samen aan de slag gaan is natuurlijk het leukste wat er is, wel moet je soms erg je best doen om mijn aandacht bij te houden... want ik ben nogal snel afgeleid. Dus, zoek jij een leuke uitdaging? Heb jij de tijd en geduld om een goede band met mij op te bouwen? Dan wil ik graag met jou samen aan de slag. En waar verblijft Mozes? Mozes verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierentuinkennemerland.nl. Want ook Mozes verdient een thuis. Zoals is mijn net: ga voor Mozes of de andere leuke dieren naar de case straat nummer 5. Hier in Zandvoort, Nieuw Noord. 4 over half 5, hier is Havana. Havana Have my heart is in Havana hey. De, de single van Camilla Camello en Havana. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, voor de laatste maal vandaag schaken we weer live over naar Circuit Sanford. Willem van Dinsdag, het ADAC uh, Masters Weekend. Met uh, niet alleen uh, de Masters natuurlijk uh, op het circuit, maar ook bijvoorbeeld de Porsche Cup. Ja, de Porsche Cup. Ja, een leuke race de, die knallend uh, tot een eind gekomen is. Zeven ronden te vroeg, uh, weliswaar. Maar goed, uh, die race is uh, ook. Uh, ...inmiddels uh, afgelopen. De race, uh, ja, die uh, R78-car, omdat er achter op de circuit was een auto gespint ...die stond op een onhandige plaats, die moest uh, weggehaald uh, worden daar. De baan werd weer uh, vrijgegeven en op het moment dat uh, het stof van start ging... Uh, ...weer voor een vervolg van de race... Uh, werd er ergens in het achterveld een stuurfout gemaakt. Een van de auto's uh, kwam buiten de baan. Uh, Adi Luindijk ja, ging terecht de Endhof, uh, ging daar uh, dwars over de baan. Er raakte een uh, drietal. Andere auto's, een van die auto's ging op zijn kop en dat uh, zorgde voor een zodanig chaos uh, dat de race uh, gestopt werd. Uiteindelijk wel een uh, winnaar, dat is uh, Thomas Prying uit Oostenrijk. Tweede uh, werd uh, ja, Jaap van Lagen, één plaats beter dan zijn uh, startpositie. In derde zagen we de Luxemburger uh, Pereira overigens staan en daar kijken we nog even naar degenen uh, die bij die crash betrokken waren. Het ziet eruit alsof uh, er niet echt uh, verwondingen uh, door... Uh, die dan ook zijn opgelopen bij deze crash... die ja, toch plaatsvindt op dat punt uh, met die Porsches... van een snelheid van zo'n uh, 170 kilometer Oké, okay, uh, Willem, in ieder geval uh, weer een uh, spannende race... die een uh, beetje vroeg ten einde kwam... maar ja, vandaag heeft het uh, goed gedaan, deze race. Ja, zeker. Tweede geëindigd. Uh, ja, morgen gaat hij uh, van Paul uh, vertrekken... dus wie weet... Uh, ...dat hij morgen nog een plaatje verder naar voren kan komen... ...en dan ook nog een overwinning uh, binnenhaalt. Kijk, helemaal goed voor de mensen die morgen naar het circuit willen... ...gratis duimkaarten. Kaarten zijn uh, te downloaden op uh, cpz.nl. En uh, ja, hoe laat is de race dan uh, morgen van uh, Jaap Verlager. Ik weet niet exact tijd, maar de, hoe laat die race zijn... Half, half twaalf? De, uh, half twaalf. Uh, <laughs> en, uh, morgen, uh, carrière. en morgen hebben we uiteraard ook weer de ADAC, GT, Masters... Ook de Clio Cup nog een keer en ook uh, niet te vergeten uh, de TCR Cup uh, die zo dadelijk nog een keer van het start gaat hier uh, met de Paul Opposition. Uh, onze landgenoot groot, hier langer wel. Oké, okay, voordat wij uh, afscheid van je gaan nemen voor wat betreft uh, vandaag uh, Willem. Nog even een vraagje aan jou, zou jij ons, uh, of, uh, van ons de groeten willen doen aan uh, de Blake en hem uh, feliciteren met uh, zijn duizendste race? ga ik zeker doen uh, als ik hem uh, nog tegenkom zo ook. Dus. Heel goed. Namens die je uh, gefeliciteerd. Precies, precies. Ja. Goed, uh, namens uh, alle luisteraars uh, hartelijk dank voor je live verslaggeving vanaf uh, het circuit Zandvoort. Ik wens je nog een uh, prettig werkoverleg. Ja, dat gaat wel leuk. En, en ik zou zeggen tot de volgende keer. Bedankt Willem. Oké, okay, okay, tot de historische Grand uh, Willem. <tie> ja, zeker. Hoi, hoi, okay, hoi. hoi, hoi. Ja, we hadden het net in de studio erover, hè. Je zou bijna, kom je net van vakantie terug, alweer zin krijgen in vakantie. <tie> nou, dat bracht mij bij deze plaats van MC Mike G en DJ Sven. Hier is de holiday rap. Celebrate <muchten> G We took the with all friends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 And when we're here to stay, we're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swen. We go into London and New York City, and we dig a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swing.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 To and also DJ and then I the schools I took another way You're like the Micah G So I use my voice As soon as I the cars Made the big, big Rolls Royce That's right My name is Micah G I used the holiday with the F.I.C On the street was a body Bigger than Hollywood I grew up in this world Started in the neighborhood We're gonna ring rang and dong For a holiday Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring rang and dong For a holiday I put your arms in the air Let me hear you say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 m i k e r and d s e M is microphone en D is genius Michael G in the house, that's serious And you know that, and you show that It's time when, so let's go back We are going on a summer holiday We go to London and New York City We are going on a summer holiday Ja, we zitten in het laatste gedeelte van augustus En dat is meestal slecht nieuws, hè Dat betekent dat die vakanties dus zo'n beetje op zitten Nee, om toch nog een beetje de vakantiesfeer te behouden Dan rijden we deze MC Michael G en DJ Sven en de Holiday Rap. Ja, in plaats van een gedicht hebben we een verhaal op dit moment om uh, kwart voor vijf. Het verhaal van de dag noem ik hem gewoon, uh, Albert-Jan. Ik leef mijn eigen leven. Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles, alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel gedronken, maar ook veel gehuild.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 Ik kijk nu terug en heb geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand anders er kwaad mee. Het was mijn, mijn eigen leven. Ik begrijp ook niet waar anderen zich zo druk om maakt. Het is mijn, mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat me toch met rust. Ik leef, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander? Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik toch nu verander. Laat me gaan. Laat me nu gaan. Ik, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Mooi verhaal zo rond kwart voor vijf bij Zandvoort op zaterdag. Je hoorde, ik leef mijn eigen leven. Dan nu André Haases junior, een ode aan zijn vader.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 Maak nooit ruzie, laat mij niet op met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat te viel. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat te viel. Laat me gaan voordat ik nu verander.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 Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ja, dat was de single van André Hazers. Doet me meteen even denken aan de Amsterdamse avond die we vorige week hadden natuurlijk, ja, uh, Albert-Jan. Ja, dat was natuurlijk weer een geweldig succes. Dat was een mega succes. En weet je wat nou het leuke was? Daar bij Café 4 en anders zou hij optreden, Yves Berendsen. Ja. En toen kwam hij in één keer niet, want hij had een belangrijk optreden ergens anders. En toch kwam hij uiteindelijk toch nog even het podium op. En zong hij ook zijn nieuwe single Lust. Gaan we nu naar luisteren. Niemand mag het weten. Dana. Single inderdaad van de Standvoorter Yves Berensen. En die trad dus vorige week zaterdag op tijdens het Amsterdamse avond naar midden Hotstraat. En het was weer een groot feest, wat in de eerste instantie zou die niet komen. En toen kwam hij toch, Fred. Mooi hè? Ja, helemaal. Uh... Ja, wat vind je ja, van deze plaats? Jij zei Marco hoor. Ja, dat is ik. Dat intro, dat lijkt erg veel op het nummer van Marco Bussato. Oké, oké, oké. Maar ik heb het meestal fout, hoor. Nou, je zit heel goed, ja, heel goed. goed. ja, dacht ja. Ik, al, Je zit warm. Je, warm, je zit warm, warm, heel warm. Oké, Frit, je bent er weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen vijf en 7? Nou, in ieder geval tussen vijf en zes wachten we op Wesley Braaksma over zijn nieuwe single. Mooier, als je lacht. Daarna nemen we even telefonisch contact op met Matthijs Koning. En die heeft zijn single genoemd: Ik wil je helemaal. Dat beloofd was. <laughs> Wilde middag hoor. Ja, ja, ja. En daarna nemen we nog eventjes telefonisch contact met Ron van Hoofd. En hebben het over zijn nieuwe single: Kus Me Zacht. Dus ja. Het is druk op de, de, de, de, de markt. Ja, ja, ja. Ik bedoel, als je dat allemaal Er wordt wat me... afgerommeld, ja, hè? Als ja, je, als je dat bij elkaar legt, inderdaad. mooie roosje lach en ik wil je helemaal... En kus me zacht. Dan nou, dan vind je heel stuk... veel... Nee, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Wordt weer een wilde show eh, zo meteen, uh, Zeker. <laughs> Oké, okay, nou, het raam staat open. Dus dan uh, ja. kan je een beetje afkoelen, tenminste, in ieder geval. Oh ja, wat ik nog uh, wil, uh, wil doen. Even een klein, klein stukje. Want uh, vanavond hebben we het uh, uh, grachtenconcert uh, natuurlijk. Ja, en dit is altijd de laatste plaats.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 en ook die heerlijke zon. Wat zijn jullie ook een uh, cultuurbarbare, Gewoon ongelooflijk. Prins vanavond uh, jongens. Ja zeker. Op tv live. Met en dan de... is het altijd de laatste plaat. Hè? Aan de Amsterdamse Grachten. Ja, Daar nee, gebeurt het. Dat, uh, ja maar ik ben dan niet gewend bij jou. Uh, in Kuhama, Zit, Nee, best wel dus, bij jou. Hè? <laughs> ja, nou, nou, nou. nou, nou. Oh, oh. Wordt weer een dolle boel zometeen tussen ja, 5 en 7. Veel plezier Fred. programma. Op het Jan, heb je nog wat te melden? Nee, nou ik heb de, de einduitslag van, de, van het scoetje gezien. Nou, gooi dagen op en top. Friesland promotie. Gisteren de laatste wedstrijd bij Snake Snits. En de overal winnaar is geworden uh, Douwe Visser met het scootje uit Grauw. Gevolgd door Sietse Brouwer uit Heerenveen. Maar met een gelijk aantal punten. Maar het is de, de laatste race werd gewonnen. Dus door Grauw. Die eindigde voor Heerenveen. Dus vandaar dat zij meer punten kregen. Douwe, Visser, Grauw 1. Sietse, Brouwer met Heerenveen 2 En Pieter, Meter met Akrem op de derde plek. Oké, okay, dankjewel voor deze update. Albert-Jan en wij zijn er volgende week weer. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdag. Dag. Some doei doei.